Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet binnen zes weken iets doen aan de problemen in de jeugdbescherming. Dat wil de rest van de Tweede Kamer. De jeugdbescherming helpt kinderen die uit huis worden geplaatst. Maar die, die hulp staat zwaar onder druk door wachtlijsten, tekort aan hulpverleners en een hoge werkdruk. Volgens partijen in de Tweede Kamer moet het kabinet prioriteiten stellen, zegt ook de SP. Ik zag dan net minister Harbers... Uh, voor de camera's reageren over de ellende op Schiphol en die zegt binnen een aantal weken moet het opgelost zijn. De mensen mogen niet wachten in de regen en de kou. <laughs> het gaat over all-inclusive uh, vakanties. vind ik ook super belangrijk, want het gaat over kinderen die al jaren niet geholpen worden. Dank u wel. en niet de steun krijgen van de overheid. wat gaat er nu voor hen gebeuren? de Tweede Kamer eist dat er binnen zes weken betere maatregelen op tafel liggen, ondanks dat ze zien dat het gaat om ingewikkelde problemen. De stad Berlijn komt met een 29-euro-ticket waarmee mensen een maand lang al het openbaar vervoer binnen de stadsgrenzen kunnen gebruiken. Op dit moment kost zo'n maand abonnement voor het OV daar ruim 60 euro. Deze zomer konden Duitsers voor 9 euro door het hele land reizen met het regionale OV. En voor iedereen die wel eens reality tv kijkt, Love Island, Boer Zoekt Vrouw of Ex on the Beach. Misschien vraag je je wel eens af wat er met de kandidaten gebeurt na de uitzendingen. Oud-finalist van Holland's Next Topmodel DeLorean wil dat ook weten en komt met de serie En Dan op YouTube. De serie waar ik samen met andere oud-kandidaten ga spreken over de mentale nasleep van Reality TV. Een van die gasten is Nikkie. Ze won Holland's Next in 2013. Inclusieve modellencontract van ruim 50.000 euro. Maar dat geld kreeg ze nooit, vertelt ze. Ik moest heupmaat 90 hebben. Nou, laat ik even zeggen. Duitse Cruise heeft niet eens heup maat heupmaat 90. Nee. En ik weet ook niet of... Dat ik, is niet jouw bouw. Ik... Ooit een hub maat 90 zou kunnen worden. Ik denk dat zij dat contract heel slim hebben opgesteld. En ja. dat ze ook heel slim mij als eerste hebben, dat ze mij als winnaar hebben uitgekozen. Meer van dit soort onthullingen kun je dus checken in de YouTube-serie. En dan, en dan het weer. Vanavond nog af en toe een bui. De temperatuur daalt onder de 15 graden. Morgen ook regenachtig. Ook kans op onweer dan maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Gloes. Oké. Ah. Hey. Oké. Okay. Hele rare spliffy word ik rustig van. Hoe oh, rustig daar. Ja. Op die ladder als een klusjesman Is er iets met de fundering? Moet het dak eraf? Jong vloei, tot die dienst. Ik ben ladder zat Ladder zat, zat Ben een klusjesman Ladder zat Ben een klusjesman Ladder zat, zat Ben een klusjesman Is er iets met de fundering? Moet het ik was net even in Zuid, maar ik moet nu naar Noord Er wordt getimmerd aan de wegen en gestuurd door Ik ben een lieve guy, oudjes zeg ik, u gaat voor Heb je klussen, moet je bellen, papie pof ervoor Mooie timmer, oudje, met een gekke snor Wil je schutting, want ik timmer zelfs, hekken mooi Ruim niet op, laat je achter in een gekke zooi Sorry, Jong vloei plusjes man, ben een gekke boy een hele rare wordt wordt ik rustig van Clemen ja. op die ladder als een klusjesman. klusjesman Is er iets met de fundering? Moet de dak af. Ja. Jong doei, tot uw tienst, ik ben ladderzat wow. Ladderzat, wow. ladder ladder ik ben een klusjesman Ladderzat, ik ben een klusjesman Ladderzat, ik ben een klusjesman Is er iets met de fundering? Moet de dak af. Heb je een probleem Plushes. met de gootsteen Plushes. Die hoor je nookken, jong vloeien, kom al stoppen Slushes uh. non-stop, non stop non-stop Slushes non-stop, non stop non-stop, ah Slushes loodschieten, loodschieten. elektrische Timmerman. Timmerman, man is shit voor alles Slushes loodschieten, elektrische Timmerman, man is shit voor alles for all alles Smushes. heb je een probleem met een grootsteen steen? Die hoor je noge jong groeien, kom op stoppen ah uh. is non stop on -stop, non stop ah uh. is non stop on -stop, non stop ah wish just blow en op onze website www.altfm.nl staat een heel verhaal over dit album van Jong Louis met Klusjesman. De titel hoorde je dus uiteraard. En wat denk je als je dit hoort? Dan denk je, hé, hey, dat is toch een bekend toontje? Nou... De productie was van Bas Bronnen. Die heeft vroeger ook nog het werk van De Jeugd van tegenwoordig gedaan. Over Jong Louis gesproken. Hij komt 29 september. Dat is bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wat we aan het eind van de maand altijd doen. Met het overzicht van de nodige releases van de afgelopen maand. Komt hij ook hier langs. En dan zullen we het ja, nodige gaan horen. Wat hij allemaal kan. En zullen we nog ook um, proberen wat meer te weten te komen van deze Jong-Louie. Want uh, de hiphoppers willen nog wel eens uh, behoorlijk uh, wat, wat namen erbij hebben. Deze heeft uh, nog, ook nog een andere naam, namelijk Jong-Vloei. Dus dat uh, is uh, het leuke uh, aan hiphop. En dan zeker de Nederlandstalige hiphop. Um, tweede uur inmiddels uh, van deze Alternative FM... waarbij het een waslijst is met uh, allerlei nieuwe dingen. Maar we gaan gewoon vooral verder... Dit komt volgende week uit als het gaat om een album. En ze doen ook nog een release show in de patronaat op 24 september. Ik heb het over Low Addicts en het titelnummer Evolver. Try to fall asleep Met Beverwijk, deze man. En dan heb ik het over Jack Judah. En dit is een single die morgen gaat verschijnen. Op het label van Unroot Records. Anroet, dat wel heel erg leuk. Hij is een van de mensen die dus hier in Beverwijk huist. En hij maakt nog uh, ja, een beetje zijn eigen muziek. Maar hij probeert daar wel uh, de uitdagingen op uh, te zoeken. En dat uh, doet hij dus ook bijvoorbeeld met, met dit uh, mooie nummer. Uh, Not Me. Daarvoor hoorde je Low Edits uh, met Evolver. Um, uh, we hebben het ook uh, al een beetje gehad over de grote prijs van Rotterdam. Uh, die is volgens mij in tweeën. De, dat heeft ook met de categorieën te maken. En misschien dat Willem de Waard toevallig mee zit te luisteren vinken. En dan zal hij het mee uh, ongetwijfeld nog eventjes uitleggen hoe het precies zit. Uh, wil je daar meer over weten over die grote prijs voor Rotterdam, uh, verwijs ik je trouwens naar zijn programma, tussen 12 en 2 op zaterdagmiddag. Want uh, daar wordt uh, wel het een en ander uit de doeken gedaan. Uh, een van die finalisten is Flora en zij komt uh, volgende week uh, hier naar deze studio. Dus, uh, dus het wordt uh, heel erg leuk. Ik uh, ben ook benieuwd hoe dat uh, eruit uh, gaat zien. Hier is Cannibal. So high without trying, you blow my cover. I don't have to pretend that you're all I want. Love is easy now that I'm with it slow and just follow the flow. Love is easy, honey. You make it easy for me. Pile on the pressure But you changed my point of view And I took a time for the better Oh yeah I don't have to pretend Cause you're all I want Love. Dat ze nog een, steeds een hele goede stem heeft en dat ze dat ook liet horen, dat was wel duidelijk afgelopen vrijdag bij de Summer Park Sessions in Velsen op Velsenbeek heeft ze dat ook weer opnieuw gedaan. En het was ook aanleiding om een aantal, flink aantal nummers van The Girl You Love weer te laten horen, want het was precies tien jaar geleden dat in 2012 daar een album uit is gebracht. Nou, we zijn over dat jaar 2012 nog niet helemaal uit, want Straks komt er nog een uh, weergeloze afsluiting. En ik denk dat één vriend Kees Meijzer ergens in permanent dan al uh, zijn koptelefoon weer, uh, moet gaan halen. Want uh, dat uh, impliceert al iets. Uh, 2012. Ik zei het al: de curly love. Um, bovendien uh, wil je nog weten hoe dat optreden is verlopen. Kijk dan al even op 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het hele verslag. Uh, ...van Fabiana Dammers ook op. Uh, daarvoor hoorde je Sven Ros met Easy. En daarvoor, let op Waltersans, was dat Flora. Dus die uh, komt volgende week naar de studio. En uh, zij is een van de finalisten voor het uh, verhaal van de Grote Prijs van Rotterdam. Nou hoop ik dat uh, zo dadelijk uh, ik uh, weer één iemand aan de telefoon ga krijgen. Want het is uh, wel de bedoeling... Maar die heeft nog niet gereageerd. Dus ik uh, ga uh, toch even kijken of dat uh, zo dadelijk toch uh, gaat lukken. Want anders gaat mijn plan wederom door het putje. En dat is nou net niet de bedoeling. De Anesthetics en Caribbean Dreaming. Touch by a dream. It'll be. Caribbean Dreaming was dat uh, van de Anesthetics. En aan de telefoon hebben we Sam van de Anesthetics. Goedenavond. Yes, goedenavond. Ja, want uh, het, uh, het album dat is alweer een tijdje uit, geloof ik alweer. In de laatste week van augustus had ik het uh, wel begrepen, toch? Ja, klopt. Ja. Um, laten we eerst beginnen bij het begin. Want uh, hoe zijn de reacties uh, op dat album geweest tot nu toe? Uh, ja, tot nu toe eigenlijk uh, heel erg goed, uh, mensen uh, hebben er even op moeten wachten, maar die zijn uh, over het algemeen eigenlijk wel, uh, wel positief en we hebben een paar mooie, mooie recensies gekregen um, en natuurlijk ook mond op mond, uh, vrienden, bekenden, hm. um, uh, ja die, die leveren ons eigenlijk uh, hele mooie woorden af en daar zijn we natuurlijk uh, erg blij mee. Ja. Um, even over het geluid. Uh, ik, uh, ik, ja, dat is dan de beschrijving die je dan krijgt. En yeah. daarop staat New Wave. Met een flinke dosis electro. Het is uh, haast melancholisch donker. Uh, is dat een beetje ook uh, waar jullie alle vier van houden, eigenlijk? Um, ja, maar, ja, kijk, ja, zeg, ja, is het eigenlijk het <laughs> korte antwoord? Ja. Um, het iets langere antwoord is, is dat we uiteraard ook heel veel uitstapjes maken en. Uh, eigenlijk alle vier liggen we soms best wel uiteen wat, wat we allemaal luisteren en mm. uh, mooi vinden en waar we de mos een beetje van halen. Ja. Um, maar ik denk wel dat de, de rode draad en de, de ja de, de, dat kan denk, ja, dat is gewoon new wave denk ik mm. en, um, en dat, ja, dat is gewoon een geluid waar we ons alle vier wel uh, in kunnen vinden en um, nou ja dat zijpelt dat, uh, uh, er een beetje uit zeg maar ja. uit het eindproduct ja, oké. Okay. De, de, de titel van dat album, dat vind ik eigenlijk ook best wel heel mooi. 1080. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die resoluties van die filmpjes die je er dan uit, uh, ja, ja. uit moet, uh, moet halen. Klopt dat ook, ja. of niet? Um, nou, het kan eigenlijk wel kloppen. Want uh, het, het is eigenlijk vernoemd naar een, uh, naar een synthesizer. Hmm. Um, die, we, die we hebben gebruikt. En um, eigenlijk een beetje... Uh, ...op de kop had... ...of onze bassist... ...die had die eigenlijk... ...op de, op de kop getikt... ...en ja. uh, um, die introduceerde dat een keer... ...tijdens de repetities... ...en dat is eigenlijk een synthesizer ...die heeft heel veel foute geluiden... Uh, ...maar die heeft ook heel veel... ...heel, heel veel toffe geluiden... Ja. Um, ...en... Um, op een gegeven moment uh, kreeg hij ons zover... dat we die Synthesizer ook eigenlijk een beetje uh, ja, daar verliefd op werden. En die meenamen naar de uh, opnamestudio... waar we alles hebben opgenomen. Mm -hmm. En toen kregen we de, de, de studio-engineer ook zover... dat hij uh, ook een beetje verliefd werd op die Synthesizer. En nu zit dat geluid in ieder van de tien nummers. Um, dus dat is eigenlijk ja, letterlijk de rode draad van het album. Uh, maar het kan dus zijn dat die 10.000... Uh, nou ja, een of andere verwijzing is naar een soort technische resolutie, die misschien niet alleen in beeld, maar ook wel in, in geluid terugkomt. Ja, ja, ja. Dat is, dat is, ja goed, maar het is een technisch dingetje. Uh, dat is altijd, dat... Ja, ja. Ik, ik vermoed dat het wel wat overeenkomst heet, heeft met nou ja, wat jij benoemt uh, ja, met, ja. met die resolutie. Ja, um, je hebt het over tien nummers. Maar um, mm -hmm. ik uh, lees ergens dan in de beschrijving dat jullie wel honderd nummers uh, even geschreven hebben in een jaar tijd. Ja, precies. Dat was uh, ja, een nogal bizarre opgave. We, we wilden een album schrijven en voorheen die, uh, ja, schreven nummers best wel, deden we daar best wel lang over. En toen vonden we dat het roer om moest en we moesten gewoon heel veel uh, kwantiteit genereren van onszelf. Dus we hebben ons eigenlijk verplicht om in een jaar honderd demos te schrijven. Wat, uh, en een demo bij ons houdt in dat het een uh, couplet heeft, een refrein heeft en ja. een zangmelodie in een tekst. Ja. En uh, we zijn dus vier, dus het zou neerkomen op 25 demo's per persoon. Nu is die uh, verdeling ietsjes anders gegaan. Maar uiteindelijk is het ons gelukt om, uh, om 100 nummers te schrijven. En uh, nou ja, eigenlijk uit die berg aan muziek hebben we voor ons de, de 10 beste nummers gekozen. En uh, nou ja, dat is het album geworden. Ja, uh, want het uh, ook uh, voor jullie geldt, net als bij schrijvers, Kill Your Darlings, denk ik. Zeker, zeker. Ja. Ja. En moet het dan ook zo zijn dat al die nummers dan ook... Uh, onder die kop van die uh, 1080 uh, moeten passen. Uh, want dan, dan moet je toch ook over nadenken, denk ik dan. Want uh, 100 ja, nummers past nooit op een album, uh, denk ik. Nee, precies. Die, die 1080 die is er echt later bijgekomen. Dus ja. we hebben eigenlijk in ieder nummer hebben we wel een plek gevonden voor die synthesizer. Maar uh, ja. we hebben uiteraard wel een soort uh, uh, paraplu uh, waarin we al die verschillende nummers hebben ondergebracht. Zodat dus het wel een soort mooie mix was van oké. Okay, uh, uh, een wat elektronischer nummer, een wat rustiger nummer. Wat, nou ja, he, dat je een soort gezonde balans hebt tussen, uh, tussen de verschillende nummers. Dat het niet alle kanten uitschiet. Nee, oké. Okay, dus dat het wel een, een beetje één geheel blijft. Uh, uh, we. Ja, dat hebben we, hebben we wel geprobeerd. Ja, nog iets. Um, want jullie zijn ook geselecteerd voor de popronde. Um, nou, uh, of niet dat, helemaal? Nee? nee? Nee, niet helemaal. We, niet helemaal. Hoe zit dat dan op... precies? Nou, we hebben ons ooit opgegeven. Dat is wel grappig eigenlijk. Maar die, waarschijnlijk staan we nog gewoon op de site. En het valt eigenlijk de realiteit. Oh. oh, nou, lekker dan. Maar goed, uh, ik, ja. ik, ik, ik dacht dat het zou te lezen Dan ga je googlen. Maar, dan misschien... druk je in de anesthetics. En dan denk je, hé, hey, ze zijn weer geselecteerd ja, ja. voor de popronde. Uh. Nee, ja, nou, misschien luistert er nu iemand van de selectiecommissie mee. En denkt <laughs> denk ze van, nou, Rup, uh, uh. mogen die jongens toch meedoen? Nee. <laughs> Uh, nog even over die naam, de anesthetics. Ik uh, weet dat mijn oudste zus. dat is een anesthesist. Heeft het daarmee oh. te maken? Ja, precies. Het is, uh, iemand onder zeil brengen, denk ik, uh, toch of niet? Ja, dat is een beetje. Uh, ja, middels muziek een soort. Uh, ja, aangenaam, verdovend effect uh, <laughs> uh, op, op iemand uh, uh, geven. Ja, hoe zijn jullie op die naam gekomen dan? Ja, toen waren we verdenken. dat is uh, elf, misschien wel twaalf jaar geleden, dan uh, heb je een soort muziekgezelschap, dan ben je aan het jammen en dan moet je een naam hebben en dan ga je uh, in, in de English Dictionary ga je een beetje bladeren. Nee, nou ja, je, ja, je gaat gewoon zoeken naar namen die een beetje New Wave-achtig klinken en de uh, Cure is ook een beetje zo'n naam. Ja, ja, ja. En, en van het een komt het ander en uh, nou ja. Uh, zo, zo is de anesthesie geboren eigenlijk. Ja. ja, jullie studeren er niet uh, voor in ieder geval, hè? voor anesthesie. So, sorry? Jullie studeren er niet voor, voor anesthesie. Nee, nee, nee, nee. nee. We, nee niemand heeft volgens mij een medische achtergrond. Nee, nee oké. Okay. Uh, hebben jullie wel allemaal een beetje een muzikale achtergrond of niet? Of, zijn, uh, of hebben jullie dat uh, ja, het, door het te doen? Onze drummer heeft wel echt een muzikale achtergrond in de zin dat hij conservatorium heeft gedaan. Uh, wij allemaal, of de, de rest niet echt. Uh, tuurlijk wel eens een gitaarlesje hier en daar. Maar uh, nee, ge geen, geen muziekopleiding. Ja. Uh, nou komen jullie uit Horst aan de Maas? Dat Precies. is in Noord-Limburg. Uh, is er uh, toch uh, nog een redelijke popcultuur aan de gang in Limburg? En dan denk ik met name aan. Een stad als Maastricht, dat ligt wel wat uh, verder weg uh, ja, bij jullie, maar ja. goed. Ja, zeker hoor. Ja. Uh, ik, ik heb het idee dat, uh, uh, en dat dat ook wel redelijk vanuit de provincie wordt, ge, wordt mogelijk gemaakt. Dat dat best wel veel mogelijk is qua muziek hmm. uh, in de provincie Limburg. Je hebt het nu of nooit, wat altijd een, uh, uh, de winnaar daarvan die mag uh, uh, die, die krijgt een plekje op Pinkpop. Uh, er worden heel veel bandwedstrijden georganiseerd. Heel veel bandjes uh, ontstaan in Limburg. Er wordt vanuit Heel veel gemeentes, heel veel georganiseerd om uh, nou, uh, bandjes en jongen, uh, jonge muzikanten... of er nou songwriters zijn of, of orkesten of, of wat dan ook... om die een, om die een plek te geven en uh, um, nou, een, een opstap te bieden voor, uh, voor een carrière in de muziek. Dus ik, ik vind wel uh, ja, dat uh, de provincie daar een heel groot aandeel in heeft. En zeker ook in steden als Maastricht, Venlo, Roemond uh, ja, ja. zit daar. Er wordt er echt heel veel gedaan. En, uh, ja, dus, uh, nou... Dus, uh, ja. Jullie zijn niet de enige uh, Limburgse muzikanten die ik uh, hier in de uitzending heb uh, wel eens gehoord van songwriter Ethan Huis? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oh, uh, Hebben we ook uh, in een ver verleden ook wel eens uh, op, de, op dezelfde avond ergens gespeeld, maar ik me herinneren. Ja, ah, dat, is, dat is al wel een hele, uh, in een grijs verleden, maar, in, maar er is ook ja. iemand die regelmatig uh, hier in de, de uitzendingen te horen is oh, als hij nieuw materiaal heeft, hè? Dat dat ja. is er dan nog even één ding nog heren, uh, aan jou Sam de vraag ja. hebben jullie nog een eigen website plus sociale media zeker uh, we hebben de website theanesthetics.com en uh, we, we zitten zoals dat uh, ja, de moderne band betaamt natuurlijk ook op Facebook en uh, Instagram uh, dus uh, ja daar kun je ons ook vinden dan gaan we, hem, uh, dan gaan we hem nog even een track laten horen. En dat is uh, van uh, het album 1080 What Have I Done? The grass grows over me. I feel you looking at me. What have I done? Is it the color of my. And you'll be surprised nummers schrijven en dat gaat gewoon door, ook al ben je op huwelijksreis. Dat moeten Davy, Knobel en Anna Bauman wel hebben bedacht, toen zij hun huwelijk vierden in een huwelijksreis. Light by the Sea, Pieces Moon is dat. En dat is hun nieuwe single, die vandaag toevallig is uitgekomen. Ja, dan pikken we hem natuurlijk even mee. En daarvoor hoorde je de Anesthetics en What Have I Done... Uh, ook nieuw is een EP van Dorpstraat 3 Sint Wave. met Nederlandse taal. En van de bovenste plank. Dit is nog een van de singles die te vinden is op, uh, dat, op de EP. En de EP is uh, uit sinds vandaag. bent, is weer helemaal terug uh, van uh, weg geweest. Drie dames en één heer, Ivy Fox en Sweet 16. Het is uh, bijna negen uh, uur. Dan hebben we er dus nog eentje te gaan uh, en uh, dan uh, hebben we het uh, weer gehad voor deze week. Uh, ook daarin nieuwe dingen, want uh, ter elfde uur kwam er nog eentje binnen, uh, tijdens de uitzending zelfs nog. En dat is de nieuwe single van Jolien. Die ga je straks ook nog horen. Dus uh, dat, dat wordt, dat, het wordt een uh, vol, vol programma met uh, heel veel nieuw materiaal. Wat allemaal morgen ook uh, verschijnt. Uh, is, is, is best wel is leuk om dat zo zelf op deze manier mee te maken. Um, we hebben er nog één, want ook zij gaan binnenkort een EP-presentatie doen. Exact even de datum weet ik niet. Het is een Amsterdamse band... Je hebt ze wel eens regelmatig gehoord. En ook deze is bijna niet meer van het speellijstje af te branden, werkelijk. En normaal gesproken doen ze op donderdagavond repetities. Overigens, um, voordat ik dit afkondig... Dorfstra 3 met een bijgeloof in de laaglanden, heet het EP. Goed. En dan is het uh, nu tijd om die laatste single... Want ik heb het over Von V, want daar had ik het over. Die gaat het uh, dus doen tot aan het nieuws van 9 uur in de single... Die bijna alweer een week of wat erin staat. Termol, Termol!